Warnik Zampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt vier militanten te hebben gedood. die vanuit Libanon Israël probeerden binnen te komen. Israëlische militairen ontdekten de groep tijdens een patrouille in de buurt van de Golanhoogte. De militanten zouden het vuur hebben geopend. waarna het Israëlische leger terugschoot met onder meer mortieren. Alle gevangenismedewerkers die werden gegijzeld in Ecuador zijn weer vrij. Afgelopen maandag werden 178 medewerkers vastgezet door gevangenen. Dat gebeurde nadat de president de noodtoestand had uitgeroepen vanwege bendegeweld in het land. John Kerry treedt terug als klimaatgezant van de Amerikaanse regering, meld de Amerikaanse media. Hij gaat meewerken aan de herverkiezingscampagne van president Biden. Kerry zou ervan overtuigd zijn dat hij het klimaat op die manier het beste kan helpen. Hij werd in 2020 benoemd tot klimaatgezant en was op klimaattoppen de hoogste diplomaat die namens Washington gesprekken voerde. In 2004 probeerde Kerry president te worden, maar toen verloor hij van George W. Bush. Het IJslandse dorp Grindavik wordt opnieuw geëvacueerd omdat een vulkaan in de buurt opnieuw kan uitbarsten. De circa 4000 inwoners moeten morgen zijn vertrokken. De vorige uitbarsting van de vulkaan was in december. Inwoners waren pas net weer drie weken thuis na de vorige evacuatie. De Deense koningin Margrethe doet vandaag afstand van de troon. Ze wordt opgevolgd door haar oudste zoon Frederik. De 83-jarige Margrethe is vandaag precies 52 jaar koningin. En was na de dood van de Britse koningin Elisabeth de langzittende vorst van Europa. De troonswisseling is om drie uur vanmiddag. Daarna volgt de balkonscène. Het weer overwegend bewolkt met in de loop van de dag vanuit het noorden steeds meer buien. Daarbij is ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt vandaag maximaal 3 tot 6 graden. Morgen winterse buien en iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Onderweg André Hazes. Wijlen André Hazes. Dus niet de, de nieuwe, maar de vader van. Maar eerst hoort u uh, Meijer. naar Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50... een aantal successen boekte. En uh, u hoort hem nu. Twee nummers. Max van Praag. Eerst met op de sluizen van Ermuiden. En daarna een opname van 1955. Successe, luister maar. Het leven is mooi, maar het noodlot is vreed. Als je van elkander moet scheiden. Je ziet in de ogen dan droefheid en leed. Je hart voelt de smart en het lijden. Dan kijk je elkander nog eventjes aan het bewogen, ja nu moet je gaan. Het was alles zo mooi, maar voorbij weer zo gauw. En ik, ik hou van jou. Op de sluizen van mijn meiden heb ik jou wel gekust. Op de sluizen van mijn meiden. nemen depenseer op de sluizen van IJmuiden daar zien wij elk weer vaak zie ik je staan als ik droom in de nacht om je heen de ruizende bos hoor ik je stem weer heel ver en heel zacht, tot ziens ik zal spoedig weer komen. Dan weet je je draagt het wel dapper maar slecht, en wat je wou zeggen dat werd niet gezegd. Want ach je verdween weer zo haastig zo gauw, maar ik, ik hou van jou. Zien wij elkander weer? Op de sluizen van een heb ik jou vaarwel gekust. Op de sluizen van een huiden stelde jij me weer gerust. kom een traan.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 al hebben wij grijs haar Want we blijven jong van binnen Over 25 jaar Komen wij met onze kinderen Voor een feest bij elkaar Als het zilveren paar over 25 jaar Kleine grietje uit de polderkind van het lage land Blonde van haar en blauw van ogen, geef me toch je hand. Kleine gretje uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het korenrijp is, word je dan mijn vrouw. Eenmaal zal ik je weer ontmoeten.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 de dus moeder lacht blij. Dan kan ze weer halen. En alles betalen. Het is even voorbij. Met de uitdienerij. Ik zit hier nu al uren. Door het raam kijk ik op straat Ik weet dat jij niet komt, maar ik heb hoop Het regent en de druppels Ik tel ze op mijn raam Ik kom niet ver, want steeds hoor ik je naam Het is koud zonder jou Maar toch te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat genoeg. Moet ik je dan steeds zeggen, schat ik al van jou? Ik ga je hoofd. Als je in mijn ogen kijkt zeg dat genoeg De avond is gevallen De lichten zijn al aan Voor me ligt alweer een lange nacht Zal dit nog duren? Mijn ramen die beslaan. Met mijn vingers schrijf ik langzaam je naam. Het is kaal. Dat was André Hazes. Tegenwoordig mogen we hem André Hazes senior noemen. Met, uh, het is koud zonder jou. Want ja, de temperaturen waren behoorlijk. Hè? Er is weer wat uh, omhoog gegaan. Maar uh, afgelopen week waren de temperaturen... Min 4 heb ik meegemaakt. En ja, en als de winter stond... dan voelde het toch echt als uh, min 7 of min 8. Dus vandaar ook uh, nummers over de kou. Want ja, het is weer wat minder. We zaten weer boven de nul. Maar de geruchten gaan dat we van de week nog een pak sneeuw krijgen. Ik hoop het niet, maar... Een of andere weercomputer, de grootste van de wereld. Ik weet niet hoe groot die is, maar die zegt dat we woensdag uh, Nederland plat gaan krijgen. Want uh, dan komt er een heel pak sneeuw. Nou, laten we het niet hopen, maar ja, het is, uh, is winter. In januari doet natuurlijk uh, ja, altijd uh, koud weer aan, dus uh, we moeten het gewoon afwachten. De volgende artiest zijn er twee. Het zijn Johnny en Rijk. Krijkamp uh, begon zijn carrière als zanger en werkte in de jaren 50 als bassist. Entertainment toen die werd opgemerkt door de gooien. Samen namen ze het nummer 2 jongens en een gitaar op. En dat was het begin van een lange samenwerking. En duo nam nog diverse liedjes op. Onder andere De Bostella. Die werd in 1968 goud. En was in de jaren 60 en 70 veelvuldig waren ze op televisie te zien. De Johnny en Rijk show waaronder twee jaar deze ze dat in Duitsland. U hoort ze nu. Johnny en Rijk met Pa wil niet in pad. Een kroegbaas uit voeren. Wie was daar in zijn oren. Vragen niet waarom. Want de man is dom Het gerucht dat gaat er Hij is bang voor water Zelfs een vrouw dat scheiden Maar daar lacht hij om Pa wil niet in bad Maar die is een zaad Dat duurt al een jaar Dat is te veel voor haar Pa wil niet in bad Water vindt hij nat. Het is niet leuk voor haar, en het ruikt zo naar. Ze vond een psychiater, die zei: gebruik geen water. Dus maar nu af aan, het pad vol bier gedaan. En al klinkt dat gekker, maar hij vond dat lekker. Hij was uit het pad, niet meer weg te slaan. Pa wil niet uit pad. Maar die is het zat, oh, oh, oh, oh. dat duurt al een jaar. Oh, oh, oh, oh. Dat is te veel voor haar. Oh, oh, oh, oh. Paar uit het pad. Oh, oh, oh, oh. Lever het gesten nat! Oh, oh, oh, oh. Op dokter Satest, het oh, oh, oh. vind je dat is, weer wijs, En een jaartje later kwam weer de psychiater, weet je wat hij zei, springt u er rustig bij. U hoeft zich niet te schamen. voortaan dan gaat u samen, gezellig in het bad. Lekker zij aan zij is samen in het bad. De dagelijks zijn ze zat. Dat duurt al een jaar. En het staat zo raar. Ha ha ha! Maar wil niet uit bad. Is goed voor allebei.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 Laat wie nu uit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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. En dat was Leen Jongewaard. Samen met Piet Reumer. Met Vissen. Natuurlijk een stukje uit de Ja, zuster, Nee, zuster. En daarvoor hoorde u Rudy Karel. Met Samen een Straatje Om. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort.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 1947 is een Nederlandse komiek Revueartiest, zanger, acteur Regisseur, presentator, tekstschrijver En programmamaker En het algemeen Dagblad noemde hem in 2017 Ruim een halve eeuw Nederlands grootste Volkskomiek, want wat die man ook doet Het is altijd grappig En lachwekkend, als je hem alleen maar ziet Dan moet je al spontaan lachen U hoort hem nu, André van Duin en Dit is een land om lief te hebben Ik denk wel eens Dan zal ik eens wat denken Maar dan denk ik Ach, alles is al gedacht. Ik denk wel eens, zal ik eens wat zeggen. Maar dan denk ik, ach, alles is al gezegd. Ik denk wel eens, zal ik eens wat doen. Maar dan denk ik, ach, alles is al gedaan. Alles, alles is gedacht en gezegd en gedaan. Wat is dan nog de zin van het bestaan? Dat is de liefde, de liefde, de liefde. De liefde die altijd weer zingt. Het is de liefde voor duizenden dingen. Voor alles wat ons omringt. Om lief te hebben, een plek en een land. Om lief te hebben, een land en een wereld. Om lief te hebben, oh, er is zoveel. En er is een uur om lief te hebben, een uur en een dag. Om lief te hebben, een dag en een leven. Om lief te hebben, oh, er is zoveel. Er is een kind om lief te hebben, een kind en een vrouw om lief te hebben, een vrouw en een man om lief te hebben. Oh, er is zoveel. Daar is een prins om lief te hebben, een prins en een prinses om lief te hebben, een koningin om lief te hebben. Oh, er is zoveel. Zonder de liefde heeft alles geen zin. Oh,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 Dit is het paradijs, oh we hebben het paradijs in eigen hand. Maar we kunnen het niet laten elkaar af en toe te haten. En dan steken we ons paradijs in brand. Maar dit is een plek om lief te hebben. Een plek en een land om lief te hebben. Een land en een wereld om lief te hebben. Oh, dat is zoveel. Zeg maar dag met je handje tegen je pandje, zeg maar dag lampenkappie. Dag wenteltrappie, zeg maar dag scheve gevel. Het spijt me ze moeten je kwijt. Zeg maar dag duivel platje, dag binnenstadje, zeg maar dag oude troepie. Dag blauwe stoepie, Jij verdwijnt in de nevel van een voorbijgaande tijd. Je geurde bepaald niet naar oude kolonje. Je rook meer naar vis en naar teer. Elke zaterdag maakten ze over me bonje. En gingen als beesten te keer. Zeg maar, dag, stamcafé'tje van Tante Greetje. Zeg maar, dag, leuke buurtje. Dag, lage huurtje. Zeg maar, dag, Jordanese. Dag, uitgeleefd feestgebouw. Zeg maar, dag, wrakken. Dag, kakkerlakken, Zeg maar, dag, groenteszaki. Van ome Sjaki. In een wereld als deze is er geen plaats meer voor jou. Het geluid van die handkaren op kinderhovies, dat ging je door merg en been. Over twintig jaar zeggen ze heel filosofisch, wat zonde toch dat het verdween. Zeg maar dag met je handje, dag met je handje, dag apotheekie, dag winkelweekie, dag en publiekie. Dag veel Fabriekie. Zeg maar dag Blonde Susie. Dag Brievenbussie. Dag Lekker Stukkie. Dag Via Dukkie. Dag Warme bakken, Dag Krentenkakker. Zeg maar dag.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 Bij de meiden in de keuken wezen Je houdt ze toch wel van de werk, zegt mevrouw Ze zegt, ga jij maar in het wassock zitten poetsen Ja hein, dat is net een mooie kalme plaats voor jou Om twaalf uur krijg ik een koude klik van gister En van het ontbijt het laatste is die lauwe thee En ben ik uitgepoetst, komt ze er zootje tellen Want oude hein die piekt misschien een lepel mee En als ik thuis kom, kniel ik voor me beetje neer en vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer. Lieve heer, doe mij een lol. Doe iets speciaal voor mij een wonder. Maak de loper even los. Doe het gauw, dat mevrouw, dat mevrouw. De trap ik ah, oh Goeie! meneer om opslag vroeg toen zei hij nee, nee, zoals het is kost je mij eigenlijk al te veel. Nee, nee, mijn goede vriendje kan niet alles hebben. Elk speelt zijn rol, niet waar, en elk krijgt zijn deel. Ik wil je wel bij iedereen recommanderen om in vrij bij feestjes aan de deur te staan. Als je zo oud bent, geef een gauw een footje Wat zeg je daarvan van hen? is dat geen mooie baan? Yes. En als het thuis komt, kniel ik voor mijn beetje neer En vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer Lieve heer, doe mij jalong Als meneer zijn krantje zit te lezen Steek die een sigaartje op, laat het dan, als het kan is de zeven wezen Het geldt daar niet klaar meer in Mijn vrouw zegt, zeg hij haal jij mijn bondjes even? Ik raak de trappen op en kom weer naar beneden. Dan zegt ze, hein, je hebt geen kijk op vrouwenkleren. Je neemt altijd de verkeerde bontjas mee. Nou, dan ga ik weer, dan zegt ze, hein, dat ben je langzaam. Dan zeg ik, freule, ik heb zo'n last van rhythmatiek. Dan zegt ze, hein, je lijkt een vele shit het leven. He? Je moet maar meer een sport doen of een gymnastiek. En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn beetje neer En vol van dankbaarheid ben ik dan liefie Lieve heer, doe mij doe je mij. U kent veel, u hebt die reputatie Als de vreugde vermoed drinkt, doe dan snel Bij de Wonder wonderolie in de glazen Enkel ik vraag niet ah, vier keer, je ah, lacht die liefie Weer een nummer van Leen Jongewaard. Nu is er eentje met Lieve Heer. Doe mij een lol. En daarvoor hoorde u Piet Reumer en Leen Jongewaard samen met, zeg maar, Dag met je Handje. hebben Zandvoort, lokaal omroever uit de badplaats Zandvoort. In de jaren 80 hadden we een liedje... van Harry Vermeegen en Henk Spa met Kouten. En ik heb gekeken of daar een origineel van was... wat uh, tussen de jaren 30 en de jaren 70 uitkwam... maar. Heb ik niet kunnen vinden. Maar ik vond die van Harry van Meegen en Henk Vond ik toch een beetje voor dit programma een beetje te heftig. En toen kwam ik bij uh, Julie van der Steen uit. is dus een televisiepresentatrice, Een Vlaamse presentatrice uit België. Vlaams dus. Snapt u ook wel. En er uh, zat een radioprogramma en, uh, met uh, sidekick Peter van der Veren. En dan hebben ze samen dat liedje opnieuw uitgebracht. U hoort Peter en Jullie met Koud hè. Zeg, heb de dan weer besteld? Moet ik weer. Hey. Laat van koude tenen, koude oren, koude vrouwen. Al oh, vies. En ook nog wel die regen op. Weinig wind, dat is verdomd een hele koude. En Frank zegt: Dag morgen binnen blijven moet. Sowieso dat we morgen lekker zweten. Gigablaze, wat? Gigablaze. Dat wil zeggen dat we warme chocolate drinken. <tied> Grond. is vandaag heel... wow. Uit de wind is het wel nog vol te houden. Wow. In de zon en achtergras, dan scheelt het wel een jas. Koude start, we gaan wel voor een gouden. Wow. En Frank zegt, het is belangen nooit zo koud geweest. Neem jij die Frankje Boy nog serieus? Oh, was... Wat? Doen we maar. Goed of wat ik zeg? Al die manen plassen namen in de sneeuw. Per Weer... koud! Koud hè? Wat is het? Koud hè? Per koud! Koud hè? Wat is het? Koud hè? Oh koud. Let's go, Dad! wie op, op, op, op de gracht Waar blijft de tijd? Blijft de tijd? Wie, wie zal het de zeggen? De De televisie gaat dan protesteren Laat die bij vriendjes thuis in zo kraak vol met luizen Bij die steutrekkers de boel maar gaan presteren Als ik me kijk, nou betaal Waarom moet ik dan door het journaal Achteraf mijn eetloos steeds laten bederven Denk je dat het fris is Mien wanneer ze steeds weer laten zien Dat er weer een zootje zwarte lichten sterven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 van alle zeden zijn ze wars bij vrouwen, zin die over dwars, nee laat maar vinken en voorlopig niet meer blussen. En nee nou, in zo'n auto weg, als ik die door een bos aanleg, moet ik dat toch als regering zelf weten. Het gaat in sloten om de poen, wat maakt het uit zo'n stukje groente, moet het dat geouwe hoor, maar eens vergeten.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 voor Dat was Robert Law met mien en daarvoor Jan van Hest met een ouderwetse Hollandse winter. En de volgende is een dame. Miri is haar roepnaam, maar ze werd geboren als marie Cervé Bé. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn, Limburg. Op 23 oktober 1998 was ze een Nederlandse zangeres. En ze vertolkte onder haar artiestenaam de zangeres zonder naam decennia lang. Nederlandse levenslied, daar kreeg ze ook de bijnaam Koningin van het levenslied uh, kreeg ze, uh, Ja, dat leverde het haar op En u hoort er nu Zangeres zonder naam met mandolinen In de Nicosina Mandolinenzon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 Zelf haast failliet gaan. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De mijn er rust en reden. Met rotweer weer en het harde wind te gaan fietsen met het kind.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 comezas a of tomorrow comezas my a a my a a my a a het de Groot met Jimmy. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor uh, ZFM Jazz. En uh, ik wens u nog een hele fijne, fijne zondag. Ik bedank nog even score draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik laat u achter met uh, Heinz Herman Pots. Nee, Heinz Herman Polser moet ik zeggen. Ik heb mijn bril even niet op, mijn leesbril. En u kent hem waarschijnlijk als Dr. Anders P. En u hoort hem met dodenrit. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En uh, ik zeg tot ziens.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 Is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de van ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. Zo zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.